10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het partijbestuur van GroenLinks draagt Tovic Dibi toch voor als kandidaatlijsttrekker. Het bestuur gaat hiermee in tegen de wens en het advies van de kandidatencommissie onder leiding van Tof Tissen, die het Kamerlid ongeschikt vindt. De commissie wilde dat fractieleider Jolande Sap als enige zou worden voorgedragen, waardoor er geen partijreferendum zou komen. De spanning rond Dibi liep vandaag hoog op. Dibi bleef vanmiddag op het laatste moment weg van een tv-optreden... omdat hij op het partijbureau in Utrecht werd verwacht. Hem zou daarbij verteld zijn dat zijn politieke toekomst in gevaar kwam... als hij zelfs een minuut te laat zou komen. Daarop twitterde SAP dat ze uitzag naar een referendum. Ook partijprominenten als Femke Halsema en Ineke van Gent... spraken op Twitter schande van de gang van zaken. De Maastrichtse advocaat Fernand Trippels wordt vermist. Hij is maandagmiddag voor het laatst gezien op de parkeerplaats van het Eurotel in de Belgische plaats Lanaken in de buurt van Maastricht. Daar vond de politie zijn grijze Maserati. De Belgische politie is naar hem op zoek en heeft een opsporingsbericht over Trippels verspreid. De Nederlandse politie werkt mee aan het onderzoek en kan niets over de zaak zeggen. De 52-jarige Trippels komt uit een bekende advocatenfamilie uit Maastricht. De Amsterdamse burgemeester van der Laan geeft toe dat er iets is misgegaan bij het politieoptreden tegenover krakers afgelopen zondag. Dit ziet er niet goed uit, zei hij in een gesprek met de Amsterdamse tv-zender AT5. De politie sloeg zondagavond stevig in op een groep mensen die een pand in Amsterdam-Oost wilden kraken. Op videobeelden, gemaakt door een omstander, is te zien dat een van de agenten met een wapenstok harde klappen uitdeelt. Bijna 40 krakers werden gearresteerd, van wie een deel heeft aangekondigd aangifte te doen tegen de politie. Het weer vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen wisselend bewolkt, in de middag plaatselijk een bui. En de temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee... tot plaatselijk 22 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie. Een file door werkzaamheden op de A12 Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen, twee kilometer. De file is niet zo lang, maar er is wel veel vertraging. Daarom is het verstandig om voorlopig om te rijden via Amersfoort.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, er zit een lekker uurtje sport aan te komen. Wat te denken van de vooruitblik op de grote finale morgenavond? Met ook aandacht voor de historie natuurlijk. Gaat <tieden> Ja, de Champions League finale natuurlijk. Morgenavond met Bayern onder andere. Fietsen, de Giro, de kampioen van de aanval, hadden we gisteren al in de uitzending. Martijn Keizer en toen kondigde hij het al aan. Ja, we gaan het morgen weer proberen. We gaan het morgen weer proberen. En dat deed hij ook. Zometeen hoort hoe het afliep. En een reportage over neurofeedback training met Real Enders. Uh, nu ga ik gewoon, uh, gewoon, gewoon luisteren naar muziek met mijn ogen dicht. Uh, ik probeer gewoon mijn hartslag zo laag mogelijk te houden. En, uh, zodat ik zo relaxed mogelijk ben. Ja, dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Maar om te beginnen het zelf uh, al. dat is neergestreken in Lausanne, dat weten we inmiddels wel. We gaan kijken hoe het, uh, hoe het er vandaag aan toe ging. We hebben contact met Bas Stigler in Lausanne. Dag Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. We zagen beelden langskomen van, uh, nou eigenlijk hele vrolijke beelden, van uh, vrolijke internationals met de vrouwen en de kinderen. Het, uh, het zag er ontspannen uit. Ja, dat was het ook wel. En uh, ja, ik zeg altijd maar, dat mag ook zolang het kan. En nu kan het nog. Dus uh, er komt straks natuurlijk ook een periode dat al die internationals hun vrouwen en hun kinderen een tijdje niet zien. Dan gaan de deuren op slot. En dan moeten ze zich echt op het EK concentreren. Maar nu in het begin kan het allemaal. Het was heel vrolijk. Die kinderen hebben een soort voetbalkliniek gehad, terwijl het zelf dan aan het trainen was. En de afloop van die training heeft de, de hele meute zich op het veld gemeld waar Oranje zeg maar, nog bezig was met het geven van interviews. Dus het was een beetje een familiedagje, hartstikke gezellig. Is dat altijd zo in de aanloop naar zo'n groot toernooi? Ja, dat gebeurt wel vaker. Dat, uh, dat, ik weet dat Van Marwijk eigenlijk vanaf het moment dat hij kwam... al meteen gezegd heeft, dat is dus een paar jaar geleden geweest... dat hij voor de familie een vrij prominente plaats wilde inruimen. Omdat dat een belangrijk onderdeel is van het welbehagen van spelers. Hij wil dat spelers zich lekker voelen. En daar is dit een onderdeel van. Ja, en is dat gelukt? Ja, volgens mij wel. Want ik denk dat iedereen wel vrij ontspannen is en iedereen ook wel altijd het gevoel heeft... dat het plezierig is om bij Oranje te komen. Dat is echt wat de bondscoach wil. Mensen moeten het gevoel hebben, oh lekker, we kunnen weer even naar het Nederlands elftal. Ja. En toch, er blijft een beetje boven hangen uh, dat er nog vier mensen moeten afvallen. Merk je daar wel iets van? Ja, ja en nee. Kijk, het is niet zo dat, dat de, de sfeer op zo'n training helemaal verandert... maar je merkt natuurlijk wel dat zeg maar, de spelers die een beetje op het randje zitten... van ga ik wel of ga ik niet mee... Um, dat die natuurlijk wel extra hun best doen. Die willen zich in de kijker spelen. Dat is ook logisch. Ik heb naar Adem Maher zitten kijken. Nou, ik mag wel zeggen ademloos. Want dat jochie is 18. Maar die eist ballen op op de training. Die is altijd aanspeelbaar. Die doet gewoon zijn ding. Um, en ja, je kan ook zeggen. Goh, ik ben in het begin. Ik kijk een beetje de kat uit de boom. En ik probeer dat ik in ieder geval niet te veel fouten maak. Maar hij wil echt gewoon uh, het initiatief nemen. Dat vind ik wel heel knap. Mm. En dat is wel de manier om het dan maar te laten zien. Want ja, uh, dit zijn de dagen om de bondscoach te tonen wat je kan. En als je het nu niet doet, ja, volgende week is het te laat. Ja, nou er is op los. Wie zijn er genomineerd om af te vallen? Nou kijk, je moet er vier kwijt. Dat klinkt een beetje onvriendelijk als ik het zo zeg. Uh, dan, je moet eigenlijk koppeltjes maken. Hè? Een beetje kijken waar in de selectie zeg maar, mensen te veel zijn. Als ze nou voorin beginnen, denk ik dat je uh, moet gaan kiezen uiteindelijk tussen Lens en Narsing. Eén van die twee gaat denk ik mee en eentje niet. Uh, op het middenveld denk ik dat je moet kiezen tussen Fernan Anita en Adam Maher. Want ik denk dat Anita toch vooral... Wordt gezien als middenvelder, hoewel die natuurlijk ook wel een soort gelegenheidslinksback is. Uh, ik denk dat Siem de Jong afvalt, omdat hij uh, nou ja, een beetje overcompleet is. Dat klinkt ook heel onvriendelijk. Maar voor die posities, zeg maar, als aanvallende middenvelder, hebben we er, nou, ik zou bijna zeggen tientallen, maar in ieder geval heel veel. En wat je dan overhoudt, is de linksback. En dan zal hij uiteindelijk toch moeten kiezen voor. Neem ik Willems wel mee of niet? Die jongen is ook pas 18. Of kies ik toch maar voor bijvoorbeeld Wilfred Bauma, die uh, weliswaar wat ouder is. Nou ja, wat ouder, behoorlijk wat ouder dat zijn vader kun kunnen zijn, denk ik eigenlijk. Maar die... Uh, de, ja, oké, okay, een van die twee dan. En de, dat zijn denk ik een beetje de keuzes die gemaakt moeten worden. Ja, en dan, uh, we hebben het er al vaker over gehad... over de links positie Dan klinkt het juist logisch om Anita niet weg te sturen... zodat je in geval van nood in ieder geval iemand... voor de linksbackpositie uh, in je selectie hebt zitten. Ja, dat klopt wel. Maar ik denk dat als je kijkt in het hoofd van Van Marwijk die heeft die, die oefenwedstrijd op Wembley tegen Engeland heeft hij het uh, een helft geprobeerd met Stijn Schaars als linksback. En daar was gek genoeg helemaal niet iedereen zo enthousiast over... maar de bondscoach vond dat zelf wel prima. Dus ik denk dat Schaars wel degelijk in het hoofd van de bondscoach zit als linksback. Uh, nou ja, dan dus Willems of Bouwma voor het gemak achter de hand. Nou ja, wat je zegt, Anita kan zeker. Dan zou je er al drie hebben, dat is misschien wel één te veel. Ja. Um, over linksback kom ik uh, natuurlijk al snel bij Urbé en uh, uh, ik aan. Want van uh, ja, vooraf had iedereen gezegd: Nou, dat, dat is de man eigenlijk voor de linksbackpositie. Hij, hij kan daar goed spelen. En dan wordt hij weggestuurd. En dan komen we vandaag tot de conclusie dat er geen toelichting is van de bondscoach. Sterker nog, helemaal geen perscontact. Is dat opmerkelijk? Ja, nou vond ik eigenlijk wel. Uh, het stond niet in de planning hoor dat de bondscoach wat zou zeggen vandaag. Uh, maar meestal is de ervaring in de laatste jaren... deed hij dat wel op zo'n eerste dag van... nou dan loop ik even naar de pers dan zeg ik even wat. Maar heeft hij nu niet gedaan. En dan had ik eerlijk gezegd wel verwacht dat hij het zou doen. Uh, ik was eerlijk gezegd ook verrast dat hij Emmanuelson wegstuurde. Tegelijkertijd kan ik me ook herinneren... dat de bondscoach wel eens heeft laten vallen. Dat Emanuelson in die wedstrijd tegen Hongarije... die merkwaardige, wat was het, 5-3, weet je nog... In de kwalificatie. Dat Emmanuelsson heeft toen een half uurtje als linksback gespeeld. En dat was niet zo goed. En ik denk dat de Bondscoach dat nog onthouden heeft. En misschien wel op basis, mede op basis daarvan gedacht. Nou, dat doe ik maar niet. Of hij heeft gewoon gedacht, ja, het is voor mij helemaal geen linksback. Het is alleen maar een middenvelder, schuine streep, aanvallende middenvelder. Ja, daar heb ik anderen die beter zijn. Ja. Maar ja, als maar... hij het niet zegt, dan moeten we maar gissen. Ja, nou ja, goed. het legioen wil natuurlijk toch weten waarom die afweging is gemaakt. Uh, wanneer kunnen we dat verwachten? Nou, ik denk maandag, want we, dat is de eerste keer dat er een, zeg maar, uh, een gesprek met de bondscoach op het programma staat... in aanloop naar die wedstrijd tegen Bayern. Uh, en eerder verwacht ik dat eigenlijk niet. Dan nog even over het blauwe oog van Klaas Jan Huntelaar. Ja. Is hij al minder blauw? Nee, het is echt alsof hij zijn oogschaduw niet goed had uitgesmeerd. Het zag er niet uit. Hij heeft wel ongelooflijk veel pech. Het is natuurlijk de derde keer in een half jaar of in anderhalf jaar tijd... dat hij daar op die manier getroffen wordt. Hij zegt in ieder geval, ik heb er geen last meer van. Maar ja, het is echt een ongelooflijk blauw oog. Stel je een blauw oog voor, doe dat maal twee. En zo ziet het er ongeveer uit. Ja. Onder het mond weet je nog, wie was de laatste met een blauw oog... in de voorbereiding op een EK... Ja, het gekke is, ik las dat ergens voorbij. En jij gaat nu hopen dat ik Van Basten zeg, denk ik. Ja, dat toen hoop ik eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. En, en toen dacht ik, god, was ook niet toen Sonny Silo juist... die de pech had met de gebroken oogkasten moeten afhaken? Ja, maar werd, die zat, zat hij de toen, de toen al in de voorbereiding. Ik probeer mezelf nu te verdedigen. Zat hij toen al in de voorbereiding? Uh, ja, volgens mij wel. Ah. Die speelde toen in Parijs. En ja. uh, die had zijn oogkast gebroken. En toen werd Berry van Aarden, volgens mij de rechter vleugelverdediger. Dus in dit geval gaat het... In, gaat raad het raad uit... dat in de algemene zin is het natuurlijk vaak zo... dat spelers die ja, een beetje geblesseerd zijn geweest... nou juist als zo'n toernooi begint... omdat ze misschien even net 1, 2, 3 weekjes wat minder hebben gedaan... net ietsje pietje meer energie hebben. Dus het kan best een voordeel zijn. Ja, goed. Uh, Dankjewel voor nu. Uh, om even te bewijzen dat je er echt was vandaag. Jij sprak uh, eerder met uh, de twee broers De Jong... Siem De Jong van Ajax en Luc De Jong van Twente. Zijn jullie er al een beetje aan gewend eigenlijk... dat je tegen elkaar zit aan te kijken nu? Nou, nee, wel. Uh, we hebben Jon Rijn ook wel samen gezeten. En, uh, ja, het is hartstikke leuk natuurlijk, zo, om samen iets uh, te kunnen uh, trainen. Ja. Vind je het gek zien? Nou, ik zie Luc vaak genoeg, dus uh, het is niet zo gek dat we elkaar zien. Maar ja, onder deze omstandigheden is het wel mooi. Ja. Had je er rekening mee gehouden dat jullie samen in Los Angeles zouden staan? Nu? Uh, nou ja, er was wel uh, kans natuurlijk. Uh, ik zat bij die uh, voorlopige selectie eerst, maar. Uh, ja, ik had er dit jaar nog weinig bij gezeten, dus uh, voor mij kwam het wel een beetje als een verrassing uh, dat ik mee mocht doen. Want jij was eerder bij Oranje, die rare wedstrijd in Oekraïne ja. toen. Um, toen was jij nog niet in beeld, maar jij bent er de laatste tijd eigenlijk altijd wel bij. Voor jou is het denk ik geen verrassing om hier te zijn. Nee, klopt. Uh, ik zat er uh, ja, de laatste tien keer of zo wel bij. Dus uh, ja, het is uh, ja, natuurlijk is het altijd mooi om dan weer toch een uh, uitnodiging te krijgen. En, uh, vooral voor zo'n uh, eindtoernooi. Uh, daar hoop je ook dat je naar de laatste 23 dan mee mag. Ben je blij dat je weg met het Enschede even? Na nou, alles wat daar gebeurd is in de afgelopen week. Want dat is voor Twente niet zo leuk geweest. Nee, dat is zeker niet leuk, maar... Ja, blij... Uh... Kijk, natuurlijk, uh... uh, het is wel lekker dat je nu in een andere omgeving bent. Dat, uh, dat je daar weg, maar... Ja, het was gewoon heel, heel zuur even hoe het gelopen is daar inderdaad. En uh, ja, we hopen dat voor ons zon het beter kunnen. doen. Vind jij het jammer zien dat jij uit Amsterdam weg bent? Want daar was het de afgelopen maand heel leuk. Nee, ja, we hebben een uh, goed feestje gehad in Amsterdam, ja... Ja, het was heel mooi uh, hoe we het seizoen hebben afgesloten. En uh, ja, ik ben blij met de tweede titelbrein. Hoe groot is de kans dat jij straks samen met je broertje Luc... op het EK echt bent, denk jij? Nou ja, die kans is wel groter geworden de laatste tijd. <laughs> nee, uh, ja, dan moeten er moeten nog vier afvallen, dat weet ik. En uh, ja, ik uh, hoop niet dat ik het ben. En ik hoop dat Luc en ik uh, allebei erbij kunnen zitten. En uh, ja, ik zal mijn best doen hier uh, op Teenskamp. En uh, dan zullen we zien uh, hoe ver ik kom... En, uh, ja, het zou mooi zijn als je mee kan gaan. Kun je uitleggen Luc, waarom je broertje mee moet? Nou ja, ik uh, vind dat hij toch uh, ja, bij de laatste tijd heel goed uh, gespeeld heeft en echt dat uh, hij belangrijke speler is daar. Uh, ja, ook, uh, ja, ik denk dat hij een soort middenveld is die we niet echt hebben. Je bent net zelf al uh, eentje die echt met uh, van het middenveld dieper gaan en uh, ja, ook uh, echt voor de goal kan kopen ja, het is vaak meer voetbal bij ons. Maar dat, ik vind dat hij die kwaliteit ook heeft. Dus uh, ja, ik, uh, ik zou het hartstikke mooi vinden als hij mee zou mogen. Nou, er zijn er al buitenlandse journalisten die tegen mij hebben gezegd... die Nigel de Jong en Luc de Jong zijn dat eigenlijk broers. Uh, dus nu kunnen we zeggen dat jullie wel broers zijn. Ja. Dat scheelt, hè? Ja, dat scheelt, ja. En nu sta, zie ik al drie bordjes op reis staan met de Jong. Dus uh, ja, het, wordt we kunnen niet meer kiezen. het wordt steeds lastiger. Ja. Um, van de Kerkhof, um, Koeman, je kan heel veel broertjes noemen... Um, is, is dat nog een rijtje dat in je hoofd zit? Nou, zo had ik er nog niet echt bij stilgestaan. Maar uh, ja, natuurlijk uh, zou het mooi zijn als je samen uh, ja, een eindtoernooi mee kan maken. En uh, ja, wie weet over uh, een aantal jaar bij Oranje zou kunnen spelen. Dus uh, dat is wel uh, ja, bijna het hoogste haalbare, denk ik, uh, voor ons samen. Tot slot één dingetje nog. Um, hoe trots zijn ze thuis, de ouders? Ja, ik denk heel trots. Uh, ze, uh, natuurlijk, uh, we zijn ook de enige twee uh, kinderen, dus zeiden ze ook allebei in het spelen. Ja, ik denk dat ze trots mogen zijn. Dan, en zijn ook. Een, ja, wij zijn ook wel trots op elkaar, denk ik. Luc en Siem de Jong, trots op elkaar in Oranje en terecht. Dan de Ronde van Italië. Vandaag de kortste etappe van de hele Ronde. Ongeveer 121 kilometer van Savona naar Cervere. Uh, we letten speciaal natuurlijk op Martijn Keizer. Al vier keer ging hij in de aanval. We ronden gisteren en daarom sprak ik hem gisteravond in onze uitzending. En toen zei Keizer dit. Ja, we gaan het morgen weer proberen. En Joris van den Berg, deed je het? Het is ongelooflijk, maar hij deed het weer, Martijn Keizer. Er zijn nu dus. Elf ritten in lijn geweest. Dit was de dertiende etappe, maar er was ook een proloog... en een ploegentijdrit. Elf ritten in lijn dus. En in vijf daarvan heeft Martijn Keizer van vacansoleil DCM... in de kopgroep van de dag gezeten. Daardoor gaat hij nu aan de leiding. Heel dik hoor, in het tussensprintklassement. Voor zover dat belangrijk is. Het is wel knap, want je moet het toch elke keer maar doen. En ook, en dat is eigenlijk nog wat grappiger... in het klassement over het aantal kilometers... dat een renner in de aanval gereden heeft. En dat loopt bij Keizer al zo'n beetje in de... 600 op dit moment. Het is ongelooflijk. De etappe was 121 kilometer lang. Heel kort, relatief gezien voor profrenders. Van de week reden ze een uh, rit die twee keer zo lang was. Dit was dus een makkie, 121 kilometer. De twee man, Keizer en Faiji in dit geval, een Italiaan, werden teruggepakt. En toen was het in Cervere sprinten geblazen. Het was voor het eerst een behoorlijk regelmatig normaal verlopende sprint in deze Giro. En natuurlijk, Mark Cavendish won... Hij moest wel even tevoorschijn komen. Hij zat een beetje moeilijk. Kwam binnendoor, langs de hekken naar voren opstuiven. En vierde voor Christophe. Renshaw van Rabobank was derde. Theo Bos er niet mee. En de Italiaan Modolo werd vierde. En natuurlijk bleef Rodriguez gewoon aan de leiding in die roze trui... die hem al heel goed begint te staan in deze Giro. Maar morgen kan hij het lastig krijgen. De Spaanse klimmer. Want dan doen we voor het eerst echt de bergen op in deze Giro. Het wordt een weekend met twee aankomsten op. De Giro is eigenlijk nu... Pas begonnen. That's sure. Stereophonics en um, have a nice day. Een paar jaar geleden leek het Vrouwenvoetbal ten dode opgeschreven. De, dat is niet zo lang geleden, misschien wel twee jaar geleden. De grondleggers van het voetbal van vrouwen die uh, leken van het Nederlandse podium te verdwijnen. Vera Pauw verdween als bondscoach en ging aan de slag in Rusland. Drievoudig landskampioen AZ stopte ermee. En dus zag Marleen Molenaar haar kindje te zielen gaan. Het is toch zo, Marleen? Goedenavond? Ja, dat was wel een beetje zo, ja, inderdaad. Goedenavond. Ja, goedenavond. En nu. Uh, Terug in het vrouwenvoetbal, waarschijnlijk met de Ajax. De details moeten nog rondkomen, maar uh, dat zie ik wel goed komen. Ik hoop jij ook. Ja, dat, uh, daar ga ik vanuit. Ja. ja. Ajax en PSV, die maakten vandaag bekend dat ze in het vrouwenvoetbal willen gaan. Trek je nou een lange neus naar iedereen die dacht van, zie je wel, het wordt toch niks? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik uh, was er altijd van overtuigd dat dit uh, moment uh, op een gegeven moment uh, zou aanbreken. Ja, op basis uh, van dan? Nou, gewoon op het uh, kijk alleen al in de uh, landen om je heen. Waarom zou het in Nederland, wat, wat zo'n voetballand is, niet kunnen lukken en in andere landen wel? Uh, zij zijn gewoon daar wat eerder uh, mee begonnen om het serieus uh, aan te pakken. Hm. Dus uh, ja, waarom hier niet? Ja, Iedereen ja. is er uh, hartstikke gek op op het uh, voetbal, dus... Uh... En de meeste mensen ook op vrouwen. Dus ik, ik, uh, ik zie het wel gebeuren. Ja, het is de snelst groeiende sport ter wereld, heb ik me nu laten vertellen. Uh, ik begrijp dat er inmiddels meer voetbalmeiden dan hockeymeiden zijn. Uh, zou het dan nu eindelijk over dat dode punt heen getild zijn, denk je? Dat balletje nu definitief rolt, ook het, bij het vrouwenvoetbal? Ja, nou goed, ik heb dat nooit zo dat... dat hele dode punten nooit zo gezien. In de tijd dat AZ ermee stopte ja, eh, kwamen er wel eens verhalen op me af van, goh, het hele, het hele vrouwenvoetbal is gestopt. Ja, Utrecht, Utrecht hield er ook mee op. Zat ja. Ajax weigerde toen in te stappen. Er waren meer clubs die dachten van, nou ja, uh, niet meer. Ja, nou ja, goed, het moet wel natuurlijk uh, voor elke club, je kan niemand dwingen En uh, het moet gewoon het goede moment zijn om in te stappen. En uh, ja, laten we wel zijn dat we AZ toch uh, dankbaar moeten zijn dat die uh, bij de start uh, van de Erevisie Vrouwen uh, toch die stap hebben willen nemen. En als die clubs het toen niet hadden gedaan, dan waren we misschien nu niet zo ver geweest. Ja. En uh, ja, het is nogmaals uh, heel jammer dat, uh, dat zij dat besluit toen hebben genomen. Ja. En dat heb je te respecteren en ik denk dat we nu met z'n allen heel blij moeten zijn dat, uh, dat deze clubs uh, nu uh, in willen stromen. Ja, Denk je dat het zover komt dat AZ misschien toch weer in uh, instroomt? Nou, dat zou, uh, dat zou heel goed kunnen. Dat hebben zij destijds ook gezegd. Van, uh, ja, op dit moment. Uh, althans, ik was toen al een jaar weg dat ze uiteindelijk ermee stopten. Maar wat ik van begrepen heb: van ja, we stoppen er nu mee, maar het uh, zegt nooit, nooit. Mm. Dus ja, uh, wie weet. Maar ja, daar, uh, ik, uh, daar zullen ze mij niet over inlichten. Nee, nou ja, je hebt misschien nog wat contacten daar, hè? dus het wel. Jawel, dat je het gehoord, jawel. Al. Ik kom daar nog vaak, hoor. Maar ik heb, ik heb niet begrepen dat ze dat, uh, nu, uh, daar nu weer mee bezig zijn. Maar ja, je weet het nooit. Ajax en PSV zei ik al stappen nu in het vrouwenvoetbal. Hoe belangrijk is het dat grote clubs meedoen? Ja, ik denk wel dat dat heel erg belangrijk is. We hebben in 2007 met zes clubs uh, de Eredivisie vrouwen opgericht en uh, daar zaten de drie grote clubs dan zeg maar nog niet bij. En eigenlijk vanaf dat moment uh, hebben we allemaal gewenst dat dat, uh, dat, dat zou gaan komen. En uh, Want het is natuurlijk vooral uh, voor de mensen die wat meer buiten staan, die hebben het idee als pas die clubs meedoen, uh, dat het dan wat gaat voorstellen. En dat is natuurlijk niet, niet helemaal zo, want het stelt al heel veel voor, alleen... Ja, qua uitstraling is, dit nu, uh, is dat nu toch wel geweldig. Het zijn ja. natuurlijk toch wel namen, Ajax en PSV. Ja, dat is ook zo. Uh, jullie gaan spelen in Nederland en België. Dat is dus uh, wel opmerkelijk. De zogeheten Beneliga A. Uh, hoe gaat het werken? Nou, het uh, idee is, het is nog wel wat ik, daar, wat ik ervan begrepen heb... dat alle clubs uh, zich daar dan ook voor moeten inschrijven. En als dat eenmaal ver is, dan, dan gaat hij ook van start. Hoeveel zijn dat er in uh, totaal? Nou ja, uh, ik weet niet in hoeverre Den Bos en, en, en, en PSV, uh, het zouden er zomaar dus tien kunnen zijn, maar het kunnen er ook acht zijn. Uh, je moet je daar wel voor inschrijven. En dat, uh, dat gaat eigenlijk natuurlijk, is dat het voornemens om dat te doen. Dan moet de KVB nog is... ja zeggen natuurlijk. Ja, maar goed, dat, dat, zit allemaal wel, uh, dat, dat komt allemaal wel goed, uh, heb ik zo het idee. En dan is het, uh, het idee daarachter is dat er tot aan de uh, kerst uh, of de winterstop wordt er gewoon een competitie uh, tussen de Nederlandse clubs gespeeld. En dan de eerste vier, uh, en ook in België, en de eerste vier van België en de eerste vier van Nederland, die gaan dan uh, in het, in, vanaf januari tegen elkaar spelen. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar het niveau van België. Ja, ik ook. Ja. Ik ben, uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En, uh, maar ja, goed, dat, uh, daar spelen we uh, wat minder dan in Nederland. Maar uh, daar zitten toch wel hele goede speelsjes, heb ik gegeven. Ja. Historische dag voor het vrouwenvoetbal? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, het echt, dat we met z'n allen heel erg blij moeten zijn. En met name als je kijkt uh, naar de jonge, jonge meisjes die, die, ja, die, die ook net zoals jongens een droom hebben om bij een grote club te mogen voetballen. En als dat dan nu ineens, dat ze dat voor uitzicht hebben, dan uh, ja, is dat natuurlijk geweldig. Ik, ik liep net door mijn woonplaats en dan loopt er een meisje van... Nou, vier, vijf jaar en die had een hele Heerenveen-outfitje aan. En gewoon een klein meisje die helemaal idolaat is van voetbal. Ja, dat, dat, dat, daar worden we nu mee geconfronteerd. Mm. En als we nu zien dat uh, ja, Ajax is toch een, uh, ja, wel een spraakmakende club... en als je daar nu als meisje daar uiteindelijk terecht kan komen... ja, dat is toch wel een droom. Ja, of bij hartjes. Uh, ja, of bij PSV, ook fantastisch. En ik hoop dat Feyenoord uh, ter tijd, uh, als, als de club daar rijk voor is, uh, ook in zal stappen. En dat je dan, uh, ja, dan wordt de competitie steeds mooier. En, ja. uh, en die hoop heb ik echt. Ja. Uh, een stapje hoger, morgen de Champions League finale. Ga je kijken? Ja, natuurlijk ga ik kijken. Gisteren heb ik, heb jij gisteren gekeken? Ja, de vrouwen. Ik heb het gezien. Ja. ja. ja. ja dus vo volgens uh, mij was het helemaal vol, het stadion. Als ik me... Ja, er zaten 50.000 mensen. en en dat bedoel ik ook met Duitsland, dat, wordt ook, uh, dat is ook enorm uh, is dat, uh, gesteund ook door de media. Ja. En dat heb je ook nodig. Hè? Als die daar gewoon positief over spreken en alles uit de kast halen, dan gebeurt dat ook dat daar gewoon 50.000 man zitten. En afgelopen zomer was het uh, het EK in Duitsland en daar zitten gewoon een miljoen mensen op de tribune. Ja, daar, ja. dat is wel een en... heel groot stadion in totaal denk ik. Uiteraard, ja, ja. Dat ze, nee, maar ik bedoel, ja. krijg het maar vol voor een, uh, een EK-toernooi ja. met vrouwen. Ja. En uh, dus dat, dat, het, dat het voetbal leeft. Dat uh, Ik denk dat er eigenlijk geen één andere vrouwensport is die zoveel toeschouwers trekt. Zo ja. kan je het ook bekijken. Je probeert een brugje te maken naar uh, de Champions League voor alle mannen. Maar je weet dat ja. uh, op een heel slinkse manier toch weer, weer de vrouwen te krijgen. Maar nu ga ik je echt afbreken. Ja. Want we gaan vooruitblikken naar morgen, München tegen Chelsea. Ja. Veel plezier morgenavond en een goed seizoen alvast met de Ajax bij de vrouwen. Oké, okay, okay. heel vriendelijk bedankt. Jo, dag. Goedenavond. Dag. Marleen Molenaar was dat een van de grondleggers van het uh, vrouwenvoetbal in Nederland, kunnen we toch wel zeggen. Morgen in München dus, Bayern tegen Chelsea, de finale van de Champions League. Voor beide ploegen uitermate belangrijk. Ronald van der Geer dook in de historie van beide clubs. Het wordt morgen een ontmoeting tussen twee clubs die snakken naar het binnenhalen van de cup met de grote oren. Het is Chelsea, ondanks de miljoenen investeringen nog nooit gelukt... En de laatste keer dat Bayern dit zilverwerk in de prijzenkast mocht plaatsen is alweer elf jaar geleden. Toen werd onder leiding van Dick Jong naar penalties gewonnen van Valencia met een ijzersterke Bayern-doelman. Elf jaar geleden dus. Het is ook een ontmoeting tussen twee verliezend finalisten van de laatste vier jaar. En er staat morgen in München een financieel gezonde club en een voetbalinstituut met een miljoenen schuld tegenover elkaar. Voor Bayern was het halen van deze finale een absolute must. Jijnscheid ja, is tenslotte in eigen huis en mede daarom moest Louis van Gaal voor seizoen het veld ruimen in München coach leek namelijk zijn ploeg niet naar de Champions League... van dit seizoen te kunnen loodsen. Dat zou een schande zijn. Ja, en het lukte zijn opvolger André Jonker uiteindelijk wel. En dat terwijl Van Gaal een seizoen eerder het kampioenschap binnenhaalde... en de beker won. Maar de mooiste prijs werd in 2010 niet gewonnen. De Champions League. Want in Madrid was Inter te sterk. Julio César, ferme trap naar voren. Milito, knap gedaan. Snijden, terug op Milito. Milito, doop het! Milito, weer meters voor Milito. Van buiten loopt er achteruit, is hij nu kwijt. En een fantastisch doelpunt van Diego Milito. De man van de wedstrijd staat ook klaar. Il Principe schoot internationaal uit Milaan naar de Champions League. De verloren finale in Madrid tegen Inter. Bayern kan nu, twee jaar later, revanche nemen. En die gedachte zal ook heersen bij de tegenstander van morgen, Chelsea. Die club stond namelijk twee jaar eerder in de finale, in 2008. Toen was Manchester United de tegenstander. Of was het nou Edwin van der Sar? Want in Moskou werd het 1-1 en kwam het aan op penalties. Bal, klaarleggen. Dan die van der Sar, die zich nog een keer op hebt. Anel een zeer ongelukkig halfjaar bij Chelsea. Van der Sar wijst wat. Van der Sar heeft hem! Edwin van der Sar bezorgt Manchester United de Champions League. De John Terry moet worden getroost. Die is helemaal kapot. Ja, zijn naam werd genoemd John Terry. Hij is nog altijd de aanvoerder van Chelsea, maar hij is er morgen niet bij. De centrale verdediger kreeg rood in de halve finale tegen Barcelona... En moet dus vanaf de kant toekijken. Eigen en schuld. Heeft Shakir iets gezien en geeft hij een rode kaart aan John Terry. Wat is daar gebeurd? Let op. Terry, ja, geeft een knietje in de rug van Alexis Sanchez. Terry zit dus langs de kant. Samen met de eveneens geschorste Ramirez, Mareles en Ivanovic. Allemaal geel in een veelbesproken halve finale. Want tegenstander Barcelona was de grote favoriet. Maar Chelsea parkeerde, zoals dat zo mooi heet, de bus in het eigen strafschopgebied. Barcelona kwam er nauwelijks door en Chelsea counterde perfect in de eerste wedstrijd in Londen. Lampard neemt over. Dit is een goede paas op Ramirez. Die is even los van Xavi. Ramirez, ja schiet hem maar. Of dit. De voorzet op Drogba. En dan scoort DJ Drogba op slag van rust. En met die 1-0 naar Barcelona. En daar werkte die tactiek ook. Barcelona kwam weliswaar op 2-0, maar kreeg te maken met tien counterende Chelsea-voetballers. Lampard op Ramirez, die doorloopt. Hier is de kans voor Ramirez. Oh, schitterende goal zeg! Wat een prachtig doelpunt van Ramirez. Hens. En dan eh, niemand daar van Barcelona. Fernando Torres 1 op 1 naar Victor Valdes om het hier te beslissen. Chelsea gaat naar de finale. Chelsea naar München. En na Barcelona, Benfica, Napoli, Valencia, Genk en Leverkusen moet nu alleen Bayern nog worden verslagen. Bayern rekende in twee wedstrijden af met die andere Spaanse topper. Real Madrid in München werd gewonnen. Laam, dan moet de voorzitter toch een keer komen. Laam. Langs kwam Trouw. En nu op zoek naar Gomez. Hij laag geeft hij. Robben en de goal. Dan toch van Gomez die toch weer zijn doelpunten pakken. En Bayern de 2-1-7. Want daar zal het op uitdraaien. En toen naar Madrid. Als aan de dok. Maar in Madrid kwam het na een 2-1 overwinning van Real aan op strafschoppen. Alaba raakt. Ronaldo mist. Gomez raakt. Kaka, Oh, hij mist. Noeje pakt hem. Groos. Oh. Alonso feilloos ingeschoten. Laam. Casillas pakt hem. Ramos. Oh, oh, oh, oh, oh. Zwijnsteiger. ja. Ja, Buiten München naar de finale. En zo slaagt de Bayern-trainer Joep Heinkes dus in zijn opdracht. Breng het team terug naar München voor de finale. Voltooi succesvol, de road to Munich. Heinkes mist, morgen Alaba, Bad Stuber. Gustavo vanwege schorsingen. En zijn ploeg mist misschien nog wel wat vertrouwen. Want vorige week nog werd Bayern in de bekerfinale met 5-2 afgedroogd... door de kampioen van de Bundesliga, Borussia Dortmund. En Chelsea deed dat onder succesvol interimcoach Di Matteo wat beter. Het won de v Cup ten koste van Liverpool. Blauw en rood, de kleuren in München. Morgen wordt de road to Munich definitief afgesloten. En weten we wie de cup met de grote oren boven het hoofd mag houden. Is het blauw? Of is het rood? Ja, in München wilden ze er allemaal bij zijn. 100.000 aanvragen kreeg de club te verwerken. Er zitten er morgenavond 70.000, waarvan zo'n 30.000 echte Bayern-fans. En die hopen natuurlijk op een succesvolle afsluiting in München. Die mooie hymne van de Champions League, die zoveel zeggend is. Iedereen weet gelijk waar we het over hebben. Als je die tune hoort, hebben ze goed voor elkaar. Voor het laatste nieuws over die Champions League finale gaan we naar München, naar Ronald van der Geer. Dag Ronald, goedenavond. Dag Robert, goedenavond. Beide ploegen trainen vanavond, beide ploegen gaan van de persconferentie. Eerst maar even Bayern, wat voor een indruk maken de Duitsers? Uh, rustig, stabiel. Uh, misschien ook wel uh, gefocust. En dat na die, uh, die 5-2 toch vorige week tegen Dortmund. Maar ik denk dat dat toch allemaal een beetje toneelspel is. Je kunt nog zoveel rust uitstralen, maar de, ja, de situatie verandert niet. Er zit gewoon ontzettend veel druk op, uh, op Bayern. Ten eerste omdat het ploeg natuurlijk het seizoen moet en wil afsluiten met een prijs. En die is echt alleen nog maar morgen in eigen stadion te winnen. Maar ook in eigen huis zeker niet zal willen afgaan. Dus de, de, ja, de, de, de spanning is groot. En dat, uh, ja, uiteindelijk merk je dat ook wel een beetje eromheen. Ja. Um, uh, veel druk met name op Arjen Robert. Er wordt veel over hem gesproken. Is hij fit? Er wordt ook veel van hem verwacht. Um, hij verwacht veel van zichzelf. En het antwoord is ja, hij is fit. Hij zei tijdens de persconferentie vandaag dat alleen 41 graden koorts hem weg kan houden van het veld in de Champions League finale. Het is de afgelopen week wel wat zorgelijk geweest, terwijl je het ook niet moet overdrijven. Hij was wat verkouden, had wat koorts. Is een paar dagen binnengebleven en uh, heeft uh, vandaag gewoon weer licht getraind. En uh, zegt zelf fit te zijn uh, voor die wedstrijd morgen. Sterker nog, hij zei, uh, Ribéry en ik worden ontzettend belangrijk voor uh, Bayern. Nou ja, Bayern hoopt dat Gomez ook belangrijk is dan uh, komt het wel goed. Dus ja, hij is fit, hij is erbij. Ja, Chelsea uh, en Bayern die moeten veel vaste krachten missen. Wie gaan we niet zien bij Bayern? En hoe wordt het opgelost? Dat is natuurlijk de vervolgvraag. Ja, de, de, de mensen die, uh, die missen, Gustavo, Alaba en Badstuber. Dat zijn er dus twee uit de verdediging en een, uh, en een middenvelder. Uh, dat wordt als volgt opgelost. Dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Timo Schoek gaat centraal achterin spelen. Dat gaat uh, gebeuren dus naast uh, Boateng. Vervolgens gaat Contento acteren als linksachter. Dan heb je al twee plekjes opgevuld. Uh, controlerend op het middenveld stond als Zwijnstijger. Daar komt Kroos naast te staan. En dan komt er een plekje vrij voor, uh, voor Muller als uh, zeg maar nummer tien. En zo gaat uh, Heinkes uh, het proberen op te lossen. Ja. De perfecte scenario voor Bayern natuurlijk, zoals het nu allemaal uitkomt. Helemaal mooi zou het natuurlijk zijn als ze hem zouden winnen. Uh, het eigen stadion, dat maakt Bayern wellicht favoriet. Zien ze dat zelf ook zo? Nou, dat twijfelen ze wat over. Um, weet je, wat het gekke is dat je vandaag wel merkt dat zij uh, ja, in eigen huis zijn. Ik bedoel uh, Ze trainen niet in het stadion. Trainen op het eigen trainingscomplex, dat is normaal gesproken niet zo. Als je zo'n finale speelt, die persconferentie is dan wel in het stadion. Maar daar is dan ook uh, alles mee gezien. Ja, en wij zeggen natuurlijk allemaal je speelt thuis, dus ben je favoriet. Trainer van, uh, van Bayern, dat is Joep Heinkes, die ziet dat toch even anders. Ik teide die euforie niet draußen, dat de FC Bayern favoriet is. In zo'n een Champions League-endspel, ja, giebts geen favorieten. Besonders niet tegen Chelsea, want dat is een mannschaft waar ook viele ältere spelers nationaal alles gewonnen hebben, en voor die is ook de grote droom wäre die Champions League zou gewinnen. Ja, maar ja, dat, euh, dat is duidelijk, hè? Hij, euh, hij neemt ook daar de druk weg. Uh, zegt eigenlijk van, uh, ja, we spelen tegen een ploeg die ook heel graag die Champions League wil winnen. En dan doet het er eigenlijk niet zoveel toe of je dat nou in eigen huis doet of, uh, of niet, Dat spelen tegen die tegenstander. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat hij toch wel ja, een beetje de druk probeert weg te nemen. En, uh, en dat zij eigenlijk wel als favoriet aan deze wedstrijd beginnen. Ja, dan naar Chelsea. De ploeg die uh, bijzonder lelijk won van Barcelona op die uh, prachtige Goal van Ramirez, daar dan. Um, de coach, Roberto Di Matteo, ziet hij zijn ploeg ook als een underdog, zoals de meeste kennis het zien? Nee, daar ging hij vol tegenin. Toen dat vanavond op de persconferentie werd gezegd. Trouwens Eerder deze week reageerde hij eigenlijk al op dat soort vragen. En dan zei hij nee hoor, ik zie het gewoon 50-50. Dit zijn goede ploegen. Wat dat betreft sluiten ze zich dus wel aan bij, bij Heinkes. Hij wil die underdog rol helemaal niet. Hij zegt we hebben een goed team, we hebben een goede selectie, we hebben een goede mentaliteit. En hé, hey, hebben wij niet van Barcelona gewonnen? Dus waarom zouden we bang zijn voor Bayern? Wij gaan voor een overwinning en niets minder dat. En de kans dat wij winnen 50% en die andere 50% voor Bayern. Bayern. Dus uh, nee, hij ziet een, een gelijkwaardige wedstrijd tussen twee Europese topproegen. Heinkes, die had ook nog wat te melden over uh, Drogba. Die noemde hem een aansteller. Heeft Drogba op zijn beurt alweer gereageerd? Hij noemde hem een acteur. Hij vond hem een slechte acteur. Een hele slechte acteur. Ja, daar heeft Drogba op gereageerd. Maar uh, nou, niet zo heel fel, hoor. Hij zei van, weet je, mensen moeten maar lekker denken van mij wat, uh, wat ze willen denken... Ik weet wat ik doe, ik weet uh, wat ik doe, dat dat goed is uh, voor de ploeg. Het was overigens wel grappig, dat maakte het eigenlijk nog veel erger. De, want, want de hoekbaas staat er helemaal niet mee en, en, en die Heijkes moet dat lekker zeggen. Zo reageerde hij eigenlijk, maar er stond zo'n perschef bij van de UEFA. Ja, en de UEFA wil natuurlijk toch dat alles op rolletjes loopt... en die ontkrachten direct de, de uitspraak van uh, Heijkes en zei nee, dat is zo niet bedoeld, dat, dat heeft die trainer anders gezegd. Maar ja, je kunt het gewoon terug horen, hij zegt het gewoon. Dus uh, wat dat betreft zaten mensen zich ontzettend nerveus te maken. En belachelijk ja, te maken. Ja, een beetje belachelijk. Een beetje, een beetje motten gooien over een, meer, een weer. Dat hoort wel bij zo'n grote wedstrijd. Ja. Maar goed, ook Chelsea moet uh, belangrijke krachten missen. Uh, meer dan Bayern, als ik goed ben geïnformeerd. John Terry bijvoorbeeld is er niet bij. Wie nog meer? niet? Nou, Vier, hè? dus eentje meer. Ramirez, Mardeles en, uh, en Ivanovic zijn er niet bij. Dus dat is er, dat is er net één meer dan Bayern. Ja. Je hebt de training gezien. Hoe was dat? Ja, het was, uh, was geweldig om te zien. Het was hartstikke vol. Je kunt er overigens niet uit opmaken hoe, uh, hoe Chelsea dit gaat oplossen. Maar Kehill en, uh, en Luis zijn terug van een blessure. Dat zou een risico kunnen zijn. Maar het lijkt erop dat die gaan spelen. Pekje ook voor Echens en Malouda. En dan denk ik dat we de ontbrekende namen wel hebben ingevuld. Het was een, uh, het was een heel vol veld. Want Di Matteo heeft iedereen meegenomen. Um, zo zagen we uh, de geschorste spelers ook gewoon op het trainingsveld mee trainen. Maar ook Lukaku die van Anderlecht is gekomen. En vierde doelman Hilario. Allemaal actief op het veld. Wat dat betreft is het, een, uh, ja, is het een gebeurtenis van de club. Het was hartstikke vol. Goed positiespel. Maar vooral uh, dat zoveel spelers mee zijn, ja, dat was wel opvallend. En John Terry is niet zomaar mee. Hè, dat weet je waarschijnlijk wel. Die gaat uh, de beker in ontvangst nemen. Want daar was uh, bij de UEFA geen uh, bezwaar tegen. Dus hij mag als aanvoerder van uh, Chelsea zonder dat hij gespeeld heeft en geschorst is, wel de beker in ontvangst nemen als Chelsea wint. Nou goed, dus, uh, de belangen zijn groot. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook uh, is niet alleen in München, maar ook buiten München. Want er staat veel op het spel, hè? Ja, nou, in München vraagt iedereen aan ons wat we van de wedstrijd denken. Alsof ze toch een beetje onzeker zijn. Uh, er staat heel veel op het spel, ook voor andere partijen. Wat dacht je van Louis van Gaal? Krijgt de winstpremies dit jaar nog uitgekeerd? Is een miljoen euro als uh, Bayern wint. Dus die zit morgen ook handenwrijvend voor, uh, voor de televisie. Schalke 04 heeft een deal met, uh, met Bayern... dat het nog 2 miljoen krijgt als Bayern de Champions League... wint voor Neuer. Gustavo Hoffenheim, 3 miljoen euro deal. En dan heb je natuurlijk ook... Nog het Engelse verhaal: um, Als Chelsea wint, dan heeft hij even dan heeft John Lamp, uh, Lampert heeft ruzie in de Frank Lampard. Heeft ruzie in de familie, want dan heeft hij zijn oom Harry Redknapp de Champions League ontnomen, dus daar uh, zal hij geen vrienden mee maken. En in Brussel kijken ze natuurlijk uh, angstig uh, naar, uh, naar de verrichtingen van Chelsea, want als Chelsea wint, heeft Anderlecht als kampioen van, uh, van België voor rond de Champions League en geen directe plaatsing. Dus er zijn heel veel belangen, ook buiten dit veld. Duidelijk. Dankjewel, Ronald. Morgenavond natuurlijk de Champions League finale live te volgen... op Radio 1 Integraal vanaf kwart voor negen. Onze uitzending morgenavond begint om zeven uur. Tussendoor meld ik u even dat squashje Launus Jan Anjema... het niet heeft gered in de kwartfinale van de British Open vanavond. Hij was in de O2 Arena in Londen niet opgewassen... tegen de tweevoudig wereldkampioen, dus geen schande. Nick Matthew is dat. Het werd 11-4, 6-11, 5-11 en 5-11. En met die nederlaag van Anjema waren alle Nederlanders uitgeschakeld. Het is prestigieus toernooi, de World Series in Londen. Totale op 172.500 euro. Um, donderdag, gisteren dus, ging Natalie Grinham al onderuit in het vrouwentoernooi. Goed, het is dus bijna kwart voor elf. We blijven in Londen, uh, tenminste in ieder geval in Engeland. Want de Olympische Vlam is daar aangekomen in Groot-Brittannië. Nu begint een tocht door honderden dorpen en steden... in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 8.000 fakkeldragers zullen een afstand van 8.000 mijl afleggen. Eén deelnemer is wel heel bijzonder. Correspondent Anjan van der Horst die volgde hem. Nou ja, hij probeerde hem te volgen. Ja, ik dacht dat ik nog een redelijke conditie had... maar dat lijkt vies tegen te vallen als je naast Fauja Singh loopt. Helemaal als je weet als hij 101 jaar oud is... Ja, u hoort het goed. Meneer Singh is 101 jaar oud. Oeh, dat was snel. kilometer Fauja Singh die rent bijna elke dag 10 kilometer. En hij houdt dan echt ook van hardlopen. Allemaal bedoeld om zijn conditie op peil te houden voor de marathons. Wel, zegt hij, tot nu toe... Genodigd van elke seconde van de marathon. Maar ja, bij de laatste twee werd ik toch wel heel snel moe. Met Fauja Singh is een opvallende verschijning. Hij is een Londense Sikh van Indiaanse afkomst. Met een lange baard, grote tulband op zijn hoofd. Vandaar ook zijn bijnaam de Tulband Tornado. Ja, en hij is duidelijk een laadbloeier. Pas op 89-jarige leeftijd begon hij met de marathons te lopen. En zijn coach... Die kan zich nog goed herinneren toen hij voor het eerst kwam opdagen voor een training. We agreed to meet at uh, the training place. He turned up in a three-piece suit and a pair of trainers. Ja, daar verscheen hij dan in driedelig maatpak en gymschoenen Die eerste keer. En zijn coachdag nog, ja, als hij zo de straat op gaat, zal de politie hem arresteren. Want die denkt natuurlijk dat hij is weggerend van een misdrijf. If you carry on running like this, the police will be after you thinking you're running away from a scene of a crime. En dacht u niet, een hoogbejaarde die marathons loopt, ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, zegt zijn coach, zolang het niet illegaal is wat hij doet, ben ik hem bereid te helpen. Ja, en zo heeft Fauja Singh in de afgelopen jaren tien marathons gelopen. De laatste nog enkele weken geleden in Londen. Voor zover bekend is hij de enige honderdjarige die de marathon heeft voltooid. En een belangrijke motivatie voor hem was de komst van de Olympische Spelen. Ja, vanaf de dag dat Londen de Spelen kreeg toegewezen... heeft hij uitgekeken naar het moment dat ze begonnen. En hij hoopte en hij bidde ook dat hij lang genoeg zou leven om het allemaal mee te maken. Het devies was dus gezond blijven. En vandaar dat hij bleef hardlopen. Als extra bonus nu... Hij is uitgekozen om de Olympische fakkel te dragen in Londen. Hij vindt het dan ook een eer dat hij de Olympische vlam mag dragen. Iets waar hij enorm naartoe leeft. Hij zegt, ja, de meeste mensen van mijn leeftijd die komen nooit de deur uit... maar het zijn deze kleine dingen die hem motiveren. En hij zegt, dit houdt me gezond en positief in het leven. En wat natuurlijk iedereen wil weten, stopt u wel eens met rennen? Are you ever gonna stop running? Nooit zegt Fauja Singh, De dag dat ik stop met rennen, dan ben ik dood. Ja, 101 jaar. Toch mooi dat hij het nog mee mag maken. En na een tocht van uh, ruim twee maanden is de vlam inmiddels aangekomen in Londen. De Olympische Spelen beginnen op 27 juli. En dan met de zelfs Lisa Westerhoff en uh, Lokke Berkhout. Die uh, maken jacht op goud. Ze zijn nu in Barcelona. En daar maken ze nog volop kans op de wereldtitel. In de 74 klasse Het duo staat met alleen de afsluitende medal race voor de boeg. In punten gelijk met het uh, leidende Britse duo. Hannah Mills en Saskia Clark. Dat tweetal, tweet, nou zeg, dat tweetal wilde ik zeggen, gaat morgen op basis van het aantal gewonnen races als uh, koplopers die beslissende race in. Morgen We weten dus of uh, Lise Westroff en Lopke Berkhout... wereldkampioen zijn geworden in die 74-klasse. Daarover ongetwijfeld meer in NW's langs de lijn morgenavond. Over twee maanden wil Rea Lenders hoge ogen gooien... tijdens het trampolinespringen op de Olympische Spelen. Haar kwalificatie voor de Spelen was mede te danken... aan een nieuwe vorm van mentale training. Dat heet neurofeedback. Het is een methode waarbij muziek helpt te ontdekken... of je ontspannen of juist gestrest bent. Dat is handig voor Lenders. Want zo kan ze met behulp van ontspanningsoefeningen... gericht trainen op het vinden van rust in het hoofd. De trampolinspringster demonstreerde de methode aan Edwin Cornelissen. Neurofeedback training sessie Voor ons een laptop, een kastje met knopjes in allerlei kleuren. En uh, waar ben jij mee bezig, Rea? Ik ben uh, elektrodes aan het plakken op mijn polsen voor mijn hartslag. Zodat het apparaat kan meten uh, ja, hoe hoog of hoe laag mijn... Uh, het liefst natuurlijk hoe laag mijn hartslag is, want hoe lager mijn hartslag, hoe rustiger ik ben. Dus de elektrodes, de ja. koptelefoon op het hoofd? Ja, daar zitten ook wat elektrodes aan. Die heb ik ook wat nat gemaakt. Zodat die mijn uh, signalen in mijn hoofd uh, kunnen meten. Dus je bent helemaal gewired? Ja, zoiets. <laughs> ja. En wat gaan we zo doen dan? Neurofeedback training. Je kan luisteren naar je favoriete muziekstater? Ja, klopt. Ik heb al eerder heb ik al wat uh, uh, ja, muziek geselecteerd. Waar, waar ik, uh, zeg maar, wat ik kan luisteren tijdens de training. En ik heb meestal gewoon rustige muziek. Adel of Usher. Uh... Daar staat verder. De muziek zal veranderen van kwaliteit. Door goed je best te doen, zal de muziek beter gaan klinken. Dus daar gaat het om, ja. Dat, dat is de hele training. Dus uh, uh, nu ga ik gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon luisteren naar muziek. Ja. Met mijn ogen dicht. Uh, probeer gewoon mijn hartslag zo laag mogelijk te houden. En, uh, okay. Zodat ik zo relaxed mogelijk ben. Dus de muziek gaat reageren op hoe jij je voelt. Ja, klopt. Uh... Rea, daar zat je met de ogen gesloten en uh, ja, luisterend naar twee nummers. Wat gebeurde er dan tijdens die nummers? Ja, nu eigenlijk niet zoveel, want ik was wel redelijk ontspannen. Dus uh, de muziek die bleef wel op eenzelfde volume en hij werd ja, af en toe een heel klein beetje schel. En als hij dan een beetje schel werd, uh, ja, dan, dan, dan concentreerde ik me gewoon wat beter op mijn ademhaling. En dan werd hij daarna eigenlijk gewoon weer gelijk heel goed. Dus, uh... dus die muziek geeft jou op die manier een indicatie van hoe jij je voelt? Ja, inderdaad. Dat, dat is het hele verhaal daarachter, hè? Maar nou is het natuurlijk het vervolg, je moet er wat mee doen om weer rustig te worden. Helpt die muziek je daar ook bij of doe je dat op een andere manier? En dat doe je toch wel zelf in je hoofd. Je probeert echt gewoon aan niks te denken. En, en soms, uh, nou ja, de ene dag ben je toch weer wat rustiger dan de andere dag. Als ik bijvoorbeeld vlak voor een wedstrijd zit, dan ben je toch wel, ja, wel een beetje gespannen. Dat merk ik dan ook wel aan de sessies, van dat ik wel vaker tegen mezelf moet zeggen van... nou, even eh, echt aan niks denken en let alleen maar even op je ademhaling. Even kijken, een vragenlijstje Ja, dat is uh, ja, om, om aan te geven uh, ja, hoe je je voelt Of je ergens oneens mee bent of ergens heel erg mee eens bent nou ja, Of je droevig bent, tevreden, moe, actief, energiek, ontspannen Ontspannen wordt een hele grote eens volgens mij Ja, dat klopt, nou ja, droevig, en uh, hele oneens nou, Tevreden, ja, redelijk gewoon eens En nu krijg ik zeg maar een, uh, een, uh, een oefening te doen Zodat je even met je gedachten ergens anders mee bezig bent dat je dus alles bent behalve ontspannen. Ja. En uh, er komt zeg maar, steeds een alfabet van het letter te staan. Als het dezelfde letter, hetzelfde is als een letter die twee letters terug op het scherm kwam... druk je op de goede knop. Dus je moet Goed. gaan nadenken nu, hè? Je moet heel erg gaan nadenken. Zo niet, dan druk je op de rode knop. oké okay. Maurice Aarts is van InnoLab uh, Dat is het instituut dat Rea Lenders de kans geeft om hier een neurofeedback te doen. Het werkt dus voor Rea, maar uh, geldt dat voor iedere sporter die dit zou doen? Heeft iedereen er baat bij? Dat weten we niet helemaal precies, maar de aanwijzingen uit dit onderzoek is dat vier van de zes er wel baat bij hebben gehad. Dus ook twee niet. Waarin zit het dan? Of het werkt of niet? Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. Ik ben natuurlijk geen cognitief psycholoog, maar ik vermoed dat iedereen niet even vatbaar is. Of dat niet iedereen op dezelfde manier omgaat met spanning en ontspannenheid. En het kan best zijn dat een sporter al een hele goede manier gevonden heeft om voor zichzelf daarmee om te gaan. Even geduld, AUB. Het spelletje zit erop, hè? Ja, klopt. En dan na het computerspelletje is er weer de muziek. muziek. Ja. Wanneer gebruik je het, die training? Nou, me meestal gewoon na een training uh, heb ik dat gedaan. Omdat je dan toch, uh, ja, je komt net aan een training en uh, uh, dan is dat gewoon een heel, een, een heel fijn om uh, gewoon een stukje ontspanning daarin uh, te zetten. Want als je dan gewoon naar huis gaat en je weer je dagelijkse dingen doet, dan, uh, dan is dit wel een heel mooi moment om na een training te doen. Het is een hulpmiddel dus. Uh, het, het leert je om rustig te worden in, uh, in zekere zin. Maar het doel is uiteindelijk om er een automatisme in te ontwikkelen... dat je dat ding helemaal niet meer nodig hebt. Ja, precies. Dat, is wel, dat, dat wil je natuurlijk. En, en, en ik zeg niet dat ik hiervoor dat helemaal niet kon... dat ik alleen maar onrustig was. Dat, dat zeker niet. Hè? Alle beetjes helpen en, uh, en deze neurofeedback training... Uh, kan mij misschien wel gewoon naar goud leiden in Londen straks. Ja, denk je echt? Ja, misschien wel. Alle stukjes bij elkaar, zeker. En, en, en wat ik zeg, het, het maakt me niet slechter. Hartelijk dank voor de deelname. Klaar. Goed, ze is uitgelogd. Rhea Linders in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Ronald Komman is door de coaches uit het betaald voetbal uitgeroepen... tot beste trainer van het seizoen. Hij volgt daarmee Michel preud op die de Rines Michels woord vorig jaar ontving. Komman leidde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord de club... naar de tweede plaats... waardoor de Rotterdammers aan de voorronde van de Champions League mogen meedoen. De andere kandidaten waren Ajax-coach Frank de Boer... Art Langerer van FC Zwolle en Peter Bos van Heracles gert Verbeek, van Beek, je weet het wellicht, was ook genomineerd... maar de AC-trainer had al in een vroeg stadium laten weten... geen prijs te stellen op de onderscheiding. Goed, uh, Koeman, Rotterdam, mooi bruggetje... want terwijl het uh, Nederlands Elftal in Zwitserland begint... met de voorbereiding op het EK... was Clarence Seedorf vanavond in Rotterdam te bewonderen. Hij deed uh, daarmee aan het jaarlijks toernooi, benefietwedstrijd... van de juryprofs, die wonnen met 3-0 van FC Groningen... Zedorf was de grote man met twee treffers. En de grote vraag is nu natuurlijk waar zijn toekomst ligt. Nu die vertrekt bij AC Milan. In het gezellige lawaaiige stadion van Sparta sprak verslaggever Hankok met Zeedor. Ja, hoe was dit vanavond? Ja, genieten. Leuke avond. Goede doel, mooie opkomst. En, uh, dus kunnen we weer iets moois achterlaten, Suriname. Uh, je zegt het was leuk, maar het is ook belangrijk, zo'n avond. Ja, maar je kan belangrijke dingen doen uh, en het ook nog leuk hebben. Dus uh, we hebben genoten, ik denk dat de mensen hebben genoten van een mooie avond. Nu ook nog doorgenieten na de wedstrijd een beetje. Lekker eten en drinken. En weten dat je allemaal hebt bijgedragen aan, uh, aan een mooie uh, nieuwe uh, sociaal project in Suriname. Was dit je laatste wedstrijd van het seizoen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben, uh, ik ben me fit aan het houden, ik heb over een week weer een wedstrijd in Engeland. <laughs> dus uh, nee, ik ga ervan nog een beetje... Actief te zijn uh, in de vakantieperiode, dus vind ik leuk. Iedereen vraagt zich natuurlijk af, waar speel je volgend seizoen? Ja, vraag ik me ook af. Dus binnenkort uh, hoop ik daar een antwoord op kunnen geven. Ben je er voor jezelf al uit? Meer of meer, maar uh, nog niet helemaal. Wat wordt het? Wordt het, wordt het Want je kan ik, wat ik lees, je kan, je kan over de hele wereld gaan voetballen. Wil je, wil je dat of wil je juist blijven waar je was? Wil je nog in de top? Wil je wat verder weg van de top? Nee, ik wil. Uh, ik wil iets doen waar ik me bij voel en waar ik een bijdrage kan leveren. Waar ik me ja, voel dat ik iets uh, extra's kan brengen en we gaan zien wat er gaat worden. Hoeveel jaar kan je nog mee? Je bent 36, maar ik zie je vanavond weer voetballen. Ja, er zit nog geen sleet op. Nee, al ben, ik sta nu al een paar dagen stil, dus het <lacht> was even bij, uh, bij Maar uh, nee, ik voel me nog fit en uh, alles uh, uiteindelijk valt te staat motivatie. De passie heb ik. Ik wil nog zeker twee jaar voetballen. Minimaal. En uh, zolang ik uh, me voel zoals ik me voel, zit ik daar geen limit op. Wanneer ga je het bekendmaken? Ik hoop binnen 10 tien dagen. Jij als uh, Champions League uh, deskundige. Je hebt hem immers vier keer gewonnen. Wie wint er morgen? Uh, Bayern of uh, Chelsea? Ja, voor uh, onze vriend Robert zou het leuk zijn dat hij mee zou nemen. Uh, een sprookje is bijna te perfect voor Bayern, zou ik zeggen. Ik heb mijn geld op, uh, op Chelsea gezet. Chelsea. Ja, maar niet, niet, niet omdat ik ze beter vind of uh, uh, ik denk dat het hun moment is. Zoals Liverpool met Milan toen de tijd was het gewoon hun moment. En ik heb het gevoel dat het Chelsea's moment is. Goed. Nou, gaan wij nog even naar de band luisteren. is goed. En ik ga dansen. En daar gingen ze. En er bleef nog lang onrustig in Rotterdam. Nu wordt het joen, dat betekent dat we bijna klaar zijn. De Nederlandse volleyballers die hebben vanavond de laatste oefenwedstrijd... tegen Australië met 3-2 verloren. De balans in de serie van vier deze week kwam daarmee in evenwicht. Beide ploegen wonnen twee duels. Zetstanden in Sportal Galgenwaard waren 25-19, 18-25, 23-25, 25-14 en 12-15. coach Edwin Benner bereidt zijn selectie voor op de European League... die volgende week begint. Het Britse Olympisch Comité heeft zich geconformeerd aan de internationale dopingregels van het WADA. Het BOA, of BOA zo je wilt, kende als enige een levenslange schorsing voor dopingzondaar. Maar die bepaling hield geen stand voor het sporttribunaal in Lausanne. Door deze aanpassing hebben nu ook dopingzondaars als atleet Dwayne Chambers en wielrenner David Miller startrecht in Londen verkregen. Goed, dit was het uh, wat deze avond betreft. Morgen dus een mooie Champions League-avond live op Radio 1 vanaf kwart voor negen. Uitzending begint al om zeven uur. Maar eerst zoals te doen gebruikelijk met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Goedenavond. Er was eens een stiefmoeder. Een boze stiefmoeder. De gebroeders goede hebben dat geïntroduceerd. En dat hebben ze heel goed gedaan. In een sprookje. <laughs> Maar hoe zit het in de echte wereld? Nou, verdorie, ze had me niet meer zeer kunnen doen... dan met bij wijze van spreken mes in mijn rug te steken. Luister zondagavond naar de documentaire Stiefmoeder. Kan een liefdespand ooit sterker zijn dan een bloedpand? Over lieve, boze, vriendelijke en pinnige stiefmoeder. Met altijd het risico op afstoting. Zondagavond, 9 uur, Stiefmoeders in Holland-Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 .nl. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Dit is Radio 1.